We'll yeah.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 Volgens de politie had Millie een uur voordat ze verdween nog gebeld met haar moeder. Maar toen die thuis kwam was haar dochter verdwenen. Het is niet duidelijk of ze is ontvoerd of is weggelopen. Vanmiddag gaf de politie een Amber Alert uit. Dat is een landelijk alarmeringssysteem waarbij mensen die zich hebben aangemeld een e-mail of sms'je krijgen. Minister Eurlings verlaat de politiek. Hij is na de verkiezingen niet beschikbaar voor een plaats op de CDA-lijst in de Tweede Kamer. En ook wil hij niet in een volgend kabinet. Dat heeft hij laten weten aan partijleider Balkenende en voorzitter van Heeswijk. De 36-jarige Eurlings, die vaak werd genoemd als de opvolger van Balkenende als partijleider, wil meer tijd voor zijn privéleven. Sinds februari 2007 is Eurlings minister van Verkeer en Waterstaat. In Mierlo in Brabant zijn op het erf van een vrouw 40 honden in beslag genomen. De dieren zaten in te kleine hokken en hadden geen vers water. De politie ging naar het huis van de vrouw na een anonieme tip over een hennepkwekerij. Die werd niet gevonden, maar in de loodsen op het erf en in het huis zagen de agenten wel de slecht verzorgde rashonden. De vrouw en haar dochter zijn na het verhoor weer vrijgelaten. De Nederlandse hockeymannen zijn op het wereldkampioenschap in India gestrand in de halve finale. Ze verloren met 2-1 van Australië. In de finale zaterdag ontmoeten de Australiërs de Duitse titelverdedigers. Die plaatsten zich voor de finale door een 4-1 overwinning op Engeland. Nederland speelt zaterdag nog om het brons tegen Engeland. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en de temperaturen schommelen rond het vriespunt. Morgen valt er af en toe regen en wordt het een graad of 6. Dit was het NOS You In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aard en zie je.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 GFM in 2010 al 20 jaar live. GFM met nu GFM in de avond. Wat een waste of time my mind.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 Black